2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse kredietbeoordeler Standard Poor's... heeft Griekenland bestempeld als het minst kredietwaardige land ter wereld. De Griekse kredietwaardigheid is met drie stappen ineens verlaagd. Het land is volgens de kredietbeoordeler minder goed in staat... om zijn schulden te betalen dan bijvoorbeeld Pakistan... of het recent failliet gegaane Ecuador. S&P gaat ervan uit dat Griekenland voor 2013 waarschijnlijk failliet gaat...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 Later op de avond de agenten twee verdachten aan in Arnhem. Wordt onderzocht welke rol de man en de vrouw hebben gespeeld bij de schietpartij. Er waren meerdere mensen getuigen van de schietpartij. Ze zijn in een geblindeerde auto afgevoerd naar het politiebureau in Doetinchem om de verklaring af te leggen. Dat gebeurde volgens de politie onder meer om de privacy van de getuigen te garanderen. Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De reddingsboten van de kustwacht en de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij moesten de afgelopen dagen 38 keer uitrukken. Op het Veleuurmeer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald en hij overleed later in een ziekenhuis. Verder hadden de reddingsmaatschappijen onder meer te maken met boten met motorproblemen en een jacht met brand aan boord. Het weer, in het oosten nog wat regen. Overdag zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een goede nacht en welkom in de Nacht op 1. In veel regio's was het de afgelopen weken weer afzien voor jong en oud tijdens de avondvierdaagse. En afgelopen vrijdag ben ik zelf ook even naar mijn oude woonplaats gegaan... om daar mijn ouders in te halen, zoals je dat dan noemt. Bosje doemen meegenomen, alles erop en daaraan. Helemaal voorbereid om ze dus in te halen. Maar afgelopen vrijdag was het dus daar slecht weer. En was dus de avondvierdaagse afgelast. En ja, kregen al die mensen die dus zouden lopen die laatste avond... kregen die avond dus gewoon cadeau. Dat was dus een, een gelukje voor deze mensen. Nou, over die avondvierdaagse in het algemeen... en over wandelmarsen en uh, vierdaagses... Uh, daar zijn nogal wat voor- en tegenstanders van. En straks... Een gesprek uit het programma Dit is de Dag met dus een voor- en tegenstander... Uh, ja, die het eigenlijk uh, gaan hebben over de, de Vierdaagse, de avondvierdaagse. En, en bij een discussie straks over de Vierdaagse... hoort natuurlijk ook muziek die met uh, ja, Vierdaagse te maken hebben. Muziek, overlopen, overwandelen. Nou, ik dacht, deze plaat is wel heel mooi om daarmee te, mee te beginnen. Dit zijn de Bengals en The Walk Like an Egyptian. All the cops from the donuts up say well Walk like an Egyptian Walk like an Egyptian Een liedje waar een bijzondere dans bij zat. 1986 was het The Bengals and Walk Like an Egyptian. De avondvierdaagse, Leuk zullen veel mensen zeggen. Vreselijk denken anderen. Wat een gestres. Gertjan Segers die is zo iemand. De avondvierdaagse is slecht voor de gezondheid, voor het gezinsleven en voor het schoolleven vindt hij. En Segers schilderde daarom afgelopen week op deze zender in dit is de dag een appeltje met Henry Bronkhorst dat is de directeur van de wandelbond KNBLO NL onder leiding van Elsabeth Gutteke.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 Yeah.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 Mm. gert ga je nu volgend jaar uh, blijmoedig meelopen? Uh, blijmoedig weet ik niet. Maar ik vrees dat de sociale druk uh, zo groot is dat ik uh, wel zal moeten. En uh, op een gegeven moment ja, worden je kinderen ouder, uh, Net als bij jou, uh, Elspeth. En dan het op houdt moment, het op. Houd, het houd vanzelf op. Goed, um, nou. Hartelijk... en, ik, en ik ga ze nou heel hard proberen om het hele jaar door een beetje aan het bewegen ja. en aan het wandelen te krijgen. Dan, dan dus. is meneer Bronkhorst ook bij. Hen. Goed. Hartelijk dank, Henry Bronkhorst en ook Gert-Jan Segers. En, ja, en heel veel succes aan al die ouders met alle stress van de Avond En dat was een gesprek uit het uh, programma Dit Is de Dag. En ik ben heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Bent u het nu eens? met Gertjan Segers. Dat de avondstiedagers dus inderdaad via stress oplevert. Het is ongezond, veel snoep. Het is opeens een ritme wat binnen een week wordt opgezet. Of zegt u van nou ik ben het wel heel erg eens met de directeur van de wandelbond. Het is goed, het is, het is gezellig om met elkaar dit te doen. En het is ook goed dat kinderen in beweging komen. U kunt bellen 0800 1121. Eh, dat is 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Radio 1. En wie weet spreken we u zometeen in de uitzending. In de een muziek van The Blackbirds en Walking in Rhythm. We praten vannacht over avondvierdaagses, en uh, Ik spreek met Theo, goedenacht. Hoi, goedenavond. Je hebt net het gesprek gehoord met Gert-Jan Segers... die dus uh, ja, niet echt een voorstander is van de avondvierdaagse. Ja, ik schrok een beetje van die man. En waarom? Nou, als die vier dagen in het jaar al in de stress schiet om zijn kinderen aan het bewegen te krijgen, dan vraag ik, uh, vraag ik me af uh, wat hij de rest van het jaar met zijn kinderen doet. Ja, dus jij twijfelt gelijk aan zijn, uh, zijn gezinssamenstelling, uh, dat het dat erg druk is. Nou, uh, waar het mij om gaat, het is dat uh, als een meneer uh, vier dagen in het jaar niet bereid is om wat uh, te regelen voor zijn kinderen, wat doet hij dan, de rest voor, ze dan, wat doet hij dan voor de rest uh, van het jaar? Mm -hmm. Maar het, het was niet alleen de stress, hè? het was ook een beetje dat, dat, dat, er ook, dat het ongezond is. Hè? Dat, je, dat je snoep krijgt als beloning. Ja, oké. Okay. Dat krijgen wij met Sint Maarten, krijgen we ook snoep als beloning. Mag dan een keer? Ja, Gert-Jan is daar absoluut niet mee eens. Het is toch wel ongezond eigenlijk allemaal. Een medaille zou ook genoeg kunnen zijn. Ja, ja oké. Okay. Maar ik, uh, weet je, uh, ja, en ik, weet het, uh, ik heb zelf, heb ik daar nooit aan meegedaan, want ik hou er niet van om in kolonnes te lopen. Ik, uh, als ik wandelde, doe ik het liefst uh, alleen met mijn hondje. Ja. En die krijgt dan ook geen snoep en ik ook niet. Maar, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat uh, worden die kinderen dan zo vreselijk overladen met snoeierij. Uh, met nou, dat, ik, ik, dat, dat kan ik ook wel herinneren. Vroeger toen ik zelf de avondvierdaags meeliep, toen ik nog op de basisschool zat. Dat werd wel inderdaad, er stonden wel veel mensen daar met snoep. Dan had je natuurlijk een oom of een tante en dan had je nog een oma of een opa die langs de, langs de weg stond. En op een gegeven moment ging je nek wel aardig vol met flinke zak snoepje. Nou ja, dan compenseer je dat toch uh, komen de komende weken daarna. Om het, uh, lang... En dan laat je ze nog meer lopen en dat is nog goed voor ze ook. Ja, langzaamaan uh, op te eten. Ja, ik. Precies, maar jij bent wel een wandelaar, begreep ik net... maar niet een wandelaar in, in de grote groepen, Nee, ik loop het liefst uh, lekker in het park of uh, waar dan ook uh, in het bos met mijn hond. Ja. En dat, uh, dat vind ik erg lekker. En uh, ja, ik heb, uh, hoe het, ik heb uh, in die grote groepen lopen, dat heb ik nooit leuk gevonden. Dat heb ik één keer moeten doen met, uh, met de gymnastiekvereniging. En dat, uh, dat vond ik rampzalig. Ik bepaal het liefde, mijn eigen tempo. Mm -hmm. En uh, ja lekker buiten zijn. Ja. Dus, dus als ik het, het zou horen, dan ben je het wel een beetje op één punt. ben je het eens met Gert-Jan dat het ook wel wat massaal is. Daar hou je ook niet echt van. Nee, dat massale daar hou ik niet van. Maar ja, wat mij op, op, op, in zijn verhaal tegenstond... dat was inderdaad dat hij uh, er zo'n vreselijk probleem mee had... dat hij vier dagen in het jaar... Allemaal, allemaal dingen moest regelen ja, om je kinderen ja. te laten wandelen. Precies. Dat stond je tegen. Nou, Helder. Ja, ik weet uh, van een heleboel ouders dat die uh, vier, vijf dagen in de week van alles regelen om hun kinderen te laten sporten. Ja. En dan heb ik zoiets van, uh, nou is die vier, vijf dagen in, de, in het jaar, als dat al te veel werk is. Wat voor ouder ben je? Ja. Helder, ik ga even kijken wat de andere reacties zijn. Dankjewel Theo voor je belletje. Oké, okay, ik, ik hoor het graag. Ik wens je een prettige nacht. Ja, jij ook. Dankjewel. Nog. Ik ga naar Gerard. Goeienacht. Goeienacht. Ben je het eens een beetje met Theo? Kan je hem, kan je hem vinden in zijn, zijn gedachten? Eigenlijk was hij ook helemaal niet eens met die toch? Niet helemaal, want hij houdt zelf ook niet van massale <laughs> nee. tochten. Nee. Nee, dus, uh, maar ik denk dat het uh, bij, die, bij die vorige bellen ook zo was. Dat uh, de meeste mensen zitten in een zodanig prestatiesysteem. En dan komt er nog een keer een prestatie van een avondvierdaadse bij, waar dan ook nog een, een beker of een medaille nou vast zit. En, en, en dat is wat eigenlijk die man ook misschien wel naar voren wilde brengen. Dat is dus eigenlijk zoveel stress, stress over alles. En dat wandelen eigenlijk heeft gewoon iets heel moois in zich. Vroeger had je dan paden oplannen in, samen zingen en, en daar ging het helemaal niet om. Dat was het gewoon meer het samenhorigheidsgevoel. En omdat dat steeds verder weg gaat door de prestatiemaatschappij. Kreeg je toch zo'n reactie van. Ja, maar daar doe ik niet aan mee. Zo'n geunificeerd uh, gedrag als een avondvierdaagse. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben zelf een heel fanatieke marathonloper geweest. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam ik ook tot de conclusie. Als je dan aan de start stond. en denk Wat, waar, waar ben ik hiermee bezig? Allemaal stress, stress. Met die stopwatchen en voordat die start. Ik denk: Nou, dat, dat wil ik gewoon helemaal niet. Ik wil wel hardlopen. En ik ben gewoon een andere koerservaring. Ik ben toen elke dag ook nog wel gaan lopen. En dan, als ik onderweg uh, een mooie roofvogel zag of een ging ik op mijn rug liggen. Oh okay, dus je hield af en toe dan even een kleine pauze. Om even ja, te genieten vanaf, van, de, van de natuur. Ja. En vanaf die tijd ben ik gewoon heel anders geweest. Maar ik denk dat het juist voor de jongeren. Net Die dame die zei ook: het wordt tijd voor de verandering. Laat die kinderen gewoon eens een keer uh, met z'n allen de natuur in gaan. Voor mij een paar vier dagen. Op zo'n jaar en, en neem ze mee met een boswachter of iemand die, die begeleidt die kinderen. En laat ze een keer stilstaan. Ik las net een artikel van 26 Irene in Natuurmonumenten. Die zegt ook: laat iedereen nou eens een keer een moment krijgen van een magic moment. Noem ze dat dan, maar ik zeg. Laat die mensen een keer een knipoog van boven krijgen, dat ze een vlinder zien of ze worden oog in oog geconfronteerd met een ree. Als je dat ooit een keer in je leven meemaakt in de natuur, ja. krijg je sowieso al een, een, een eenheidsgevoel met de natuur, waardoor je weer dichter bij de bron en bij de kern van het leven komt ja. en dan... Wordt een heel ander verhaal, hoor. Hmm. Maar als ik jou zo hoor, Gerard, dan, dan zeg je ook eigenlijk van... nou, die die is eigenlijk gewoon het, het, het gebeuren. Uh, uh, die, die manier, die traditie, dat zouden ze eigenlijk dan ook een beetje af moeten schaffen. En dat zouden ze dan uh, moeten, moeten aanpassen door bijvoorbeeld natuurwandelingen te moeten organiseren. Ja, en geen prestatie erop zetten. Dus, dus van... geen 10 kilometer, geen 15 kilometer, ook geen medaille, maar gewoon... we gaan een lekker rondje lopen door de natuur. Ja precies, het is toch allemaal, alles is stress. Alles moet, alles moet in, een, in een bepaalde vorm gegoten waar prestatie aan vast zit. En dat is juist, ik ben een fanatiek sporter geweest, maar ik heb nooit competitieverband willen doen. Want ik denk dan, als je dat gaat doen, dan verlies je gewoon de lol in, in, het, uh, in, in, in, het, in het sport uh, beleven, vind ik. Ja, maar je hebt het wel heel lang gedaan, toch? Marathon lopen. Dat is wel, dat is wel wat anders dan een gemiddelde avondvierdaagse, toch? Ja, ik zeg al, ik ben, eigenlijk ben ik van, van, van, van, van, van huis uit gewoon een... Een sporter. Mijn leven bestaat nu uit paardrijden, zwemmen en kunst maken. Ik bedoel, die combinatie heb ik ook gewoon nodig om een mooi kunstwerk in, in, in, in opperste concentratie en rust te kunnen maken. Maar daar heb ik wel al mijn mannelijke energie en, en mijn agressie of weet ik veel, die moet ik dan kwijt in mijn, in mijn, in mijn, in mijn paardrijden of in zwemmen. zwemmen. Ja, dus je hebt, je hebt het, uh, het prestatiegebeuren, uh, heb je verruild eigenlijk voor te genieten in combinatie met wandelen? Ja. En het evenwicht in eenheid met de natuur te zijn ook. Ja. Ik leef met paard en wagen. Ik rijd ja. met paard en wagen door het land als kunstenaar. Nou, dat geeft mij zo'n voldoening. En een eenheidsgevoel met de natuur en, ja. en, en, en gewoon ook uh, de diepe, de diepe de diepgang die mij daar in, in, in ook geleid heeft in de natuur om dichter bij God te komen is voor mij alleen maar een circuit op mijn leven. Ja. En als je, als je, je zegt net al, je hebt eigenlijk al een soort van, van idee gegeven van, ja, weet je, uh, zo'n avondvierdaagse hè, met, met, met, met alles erop en eraan. Dat, dat hoeft voor mij ook niet helemaal. Het gaat mij meer om te genieten van de natuur. Heb je nog andere opties waarvan je zegt van, nou, we zouden de avondvierdaagse kunnen vervangen voor iets anders? Uh, de avondvierdaagse voor iets van, ja. ja een, andere, een andere vorm? Ja, net wat ik al naar voren heb. Laat, laat de kinderen maar gaan wandelen. Ja, gewoon de lekker in de natuur. Van, van ja. een goede natuurgids uh, of weet ik veel wat. Het is verhaal, dankjewel uh, Gerard. Ik uh, ga eens ja. kijken of er nog mensen andere mooie ideeën hebben. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Goeienacht. Ja, ja. uh, belt u 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Uh, van de, het fenomeen, de avondvierdaagse... al, uh, al lang in Nederland... Uh, na, zijn zeker na de oorlog uh, populair geworden. En uh, nou ja, ook afgelopen weken weer uh, druk... in veel plaatsen uitgevoerd. Wat vindt u ervan? 0800-1121. De avondvierdaagse, u kunt uh, nu bellen. Like a man on vacation, we'll dream without. It. Van de Nederlandse zanger uh, Doten, jorde D. Dreamer, in de Nacht op een. Waar we praten over uh, het wandelen, de wandel, vierdaagses. En ik heb aan de telefoon uh, Hans, goedenacht. Ja, goedenavond. Nou, ik uh, was erg verbaasd. Toevallig was ik wakker. Ik heb toevallig net zelf die vierdaagse gelopen. voor het eerst sinds 60 jaar. En ja, dat was een uh, buurjongen, die. Uh, zijn moeder, die kon alleen de eerste avond. Ik zei, nou, dat is toch zonde, dat, uh, laat mij dat dan maar doen. Ja. Dus je die hebt voor het ja, eerst meegelopen? heeft zij de eerste avond gedaan en de volgende drie avonden heb ik gelopen. Nou, ik vond het heerlijk en het was niks, geen uh, kolonnen of zo, die kinderen. Die, uh, hij vroeg op een gegeven moment, mag ik vooruit lopen? Ik zeg, ja, het is best. Nou, het was zo vrij als wat en het was echt heerlijk. Ik heb ervan genoten. Want met hoeveel mensen heb je dan uiteindelijk gelopen? Met, met wat voor clubje was je dan? Wat zegt u? Met de school, de basisschool. Ja, ja, en dan was je met, uh, met een. Uh, een uh... Ja, dat jongens, die moeder die had geen tijd. Uh, alle respect hoor, die heeft het hartstikke druk. Maar ik bedoel, uh, nou, goed, ik, ik wil het wel doen. Ja, wat en, leuk dat u uh, ja, daar, daar uh, tijd voor gemaakt heeft. Ja, ging erg goed, <laughs> nou, lange tijd. Ja, want, uh, want uh, wat, wat was van tevoren uw gedachte erover? Waarom heeft u in de afgelopen jaren uh, nooit eerder die stap genomen om mee te doen? ik heb geen kinderen. Ik, ik, ga zelf, ik ben geen uh, villaarsloper bij de Nijmegen. Maar ik uh, ging om dat jongetje dat, uh, dat dus uh, anders teleurgesteld zou zijn en niet zo kunnen meelopen. Ja. Nou, ik weet niet of de teleurstelling voor hem groot geweest zou zijn. In ieder geval, ik zei, uh, ja goed, ik wil het wel doen. Maar ik heb er geen probleem mee. En hoeveel kilometer uh, hebben jullie samen gelopen? Ja, van tevoren dacht ik nog wel even van, goh, zou ik dat kunnen en zo. Maar het ging, ging misschien wel vrij makkelijk af. Ja, want, want uh, kun, kunt u zich ook vinden in wat, wat Gertjan jan Segers eerder heeft gezegd dat het, zeg maar, ineens is het heel intens moet je een aantal kilometers gelopen in een bepaalde week terwijl ja, ja, je dat eigenlijk niet gewend bent Ja, ik heb het niet zo ervaren en dat kind ook helemaal niet Nee, want dat, hoeveel... En hij holde vooruit, ik dacht al, nou ja, als je zo begint direct bij de start al dan is hij moe maar helemaal niet hoor heeft al die dagen... ja. Want hoeveel kilometer, heeft u, hoeveel kilometer heeft u gelopen? Ik herinner me wel van vroeger van 60 jaar geleden dat uh, dat we inderdaad als kinderen in een kolonne liepen. Uh, de klassen liepen zo. Dat was inderdaad meer marcheren dan wat ik er nu van gezien heb. Ja, ja dus... heel weinig maar. Ik bedoel, ik, uh, vijf kilometer geloof ik, een kleine kind. Zes, zeven jaar. Hè? Ja, maar maar je, hebt dus, je hebt dus eigenlijk wel eerder meegedaan met Wandelvidaars. Want je zei net dat je voor het eerst gelopen hebt. Ik, ik heb zelf nooit meegedaan, alleen 60 jaar geleden op de, op de lagere school, vlak na de oorlog. Ja, oké. Okay. Toen begon dat. En. Uh, toen heb ik wel uh, elkaar meegenomen. Uh, nog... Ik zag tot mijn verbazing dat de medaille ook nog precies hetzelfde was. Ja, inderdaad. Dus je kreeg toen al na, na de oorlog, toen u meeliep, ook medailles? Ja, ook. Ja, helaas ben ik hem kwijt. Maar... <laughs> en heette dat toen ook wandelmarsen? De avondvierdaagse. Toen was het al wel de avondvierdaagse. Avond avond. ja. en, en was het toen gebruikelijk dat er ook wat, uh, wat snoep en bloemen uitgedeeld werden? Nee. Dat snoep, daar heb ik eerlijk gezegd ook niks van gemerkt. Ja, bloemen, dat was veel meer dan nu. Dat was echt die ouders die allemaal aan de kant stonden. En bloemen, dat was heel massaal. Meer dan nu, voor mijn gevoel. En uh, snoep, ja dat, nee, toen zeker niet, absoluut niet. En uh, nu... ...heb ik dat ook niet zo geweldig opgemerkt dat uh, vreselijk Ja, er werd inderdaad wel gesnoept, ja, maar ik heb, er niet, niet, ik heb er niet bij stilgestaan dat het niet zo goed was of zo. Nee. En, en uh, was dat toen nog? Uh, waar merkte u echt nog andere verschillen? Zeg maar dat het toen uh, de sfeer uh, heel anders was? Dat er uh, andere liederen gezongen werden dan ja, nu bijvoorbeeld? Ja, allemaal wat strakker, hè? wat uh, ja, gedisciplineerder. Ja, was dat echt, uh, liep dat je ook? Dat ik nu bij de start, uh, dat jongetje dat zei, mag vooruitlopen? Ik zei spontaan ja, niet bij stilstaan dat ik het dan helemaal kwijt was. <laughs> en hij holde naar voren <laughs> en, en uh, ik kon dat niet meer inhalen. En, nou, ja, de tweede dag was dat niet, maar de derde dag. En toen maakte ik me een beetje ongerust. Ik denk, ja, goed, ik ben meegegaan om, om te begeleiden. Maar goed, hij was er keurig bij de finish. Ja, ja. Dus, uh, en en wat, wat vond het. Ja, en overal tot aan vooraan. toe liepen wel ouders ook. Dus uh, zo, veel, zo erg was het ook niet. Ja. U, u heeft dus, u heeft dus hard, de vierdaagse heeft u gelopen met een, een buurjongetje. Wat, wat vond hij er zelf van? Vond hij het leuk om met u te lopen? Hij heeft er eigen auto van, ja. Ja, ja hij vond het heel leuk. Hij had, het voor, zou voor hem teleurstellend geweest zijn als hij dat niet had kunnen lopen. Nee. En, en uh, u heeft net ook het gesprek gehoord met, uh, met Geert-Jan Segers. Daarin werd ook uh, gezegd: van, nou, is het niet een keer tijd dat er een, uh, iets anders moet komen? Een ander evenement, gezamenlijk? Ja, goed. Ik, ik zie het niet in. Niet, de noodzak er niet van in. Ik heb het niet. Ik vind, ik vind het een leuk uh, gebeuren. Ja. U vindt het uh, ook gezond en het is, het is goed voor je om het nee, te doen? Jawel, ja, wel, ja. ja. En heeft, heeft u. Ja, ja ik, ik weet het niet. Hoe die, ik, ik zelf dacht gewoon. Zonder dat ik dat niet vaker doe eigenlijk. Ja. Maar overweegt u het om het volgend jaar weer te doen? Oh jawel, ja, wel. Ja. ja. Als ik me goed voel, dan doe ik het wel. Ja. Heeft u dit jaar ook nog een, een beloning gekregen? Ik naast, wel. Naast, naast de medaille heeft u misschien ook nog een bloemetje gekregen ja, ik, oh, van ik de ik moeder? Ik heb helemaal geen medaille gekregen, uiteraard. Ik ging als begeleider voor dat kind. U ging als begeleider? Oké. Okay. Ja. Ik begreep dat u ook echt zelf meegelopen had. Ja, ik als echt als, als, als deelnemer met die ouders en die kinderen. Ja. Maar gaat u dan volgend jaar misschien echt als deelnemer mee en niet als begeleider? Oh, nee, ik wist niet eens dat er een dergelijk onderscheid... Ja, die kinderen vanaf de basisschool, die liepen dat. En ze moesten een begeleider mee hebben. En die moeder kon niet. En ik zei, nou ja, ik wil het best doen. Ja. Als die dan anders uh, niet mee kan lopen, dat vond ik een beetje zielig. Maar u hoefde zich niet in te schrijven, dus u heeft het eigenlijk ook geen medaille gekregen, als ik het goed begrijp. Nee, zo is het niet, nee. Nee. nee. Oh, ik wist niet dat ouders ook medailles kregen. Dat ja, is... ik, denk, ik denk dan als je als begeleider meeloopt... dan geef je ook echt op voor de tocht en dan... Uh... Oh, nou, maar dat kan me helemaal niks schelen. Die nee. medailles of wat. Daar gaat het er nu om, nee. Ja, de, ja bij, de avond, bij de Vierdaagse in Nijmegen zou ik dat wel willen natuurlijk. Maar niet bij dit uh, kindergebeuren. Ja. Uh. Zou dat er ooit ook een uitdaging nog voor u zijn... om de Vierdaagse van Nijmegen te lopen? Uh, nou, ik denk niet dat ik dat, dat, dat nog op kan brengen... <laughs> op... Nee, maar ja. Och. Als het zich. Ja, nou, ik weet niet. Ik ben over de 70, dus. Dat, uh, ik sluit het niet uit. Nee. Als, als iemand mij enthousiast maakt, of uh, zullen we dat doen? Of zo. Dan, dan gaat, u, gaat u gerust mee. Dan zou ik er wel toe in staat zijn, geloof ik. Ja. Hans, ik wil u uh, bedanken voor uw uh, okay. mooie, ver, mooie verhaal. Graag gedaan. Ja, en een uh, prettige dag. nacht nog. U kunt bellen naar Radio 1 0800 1121 en u kunt meepraten over de Vidaarses. Ja, welke herinneringen zijn u bijgeleven van, van die Vierdaagses die, die zijn gelopen? Misschien al een heel aantal jaar geleden of misschien heeft u recent de Vierdaagse gelopen. Of heeft u zelfs al, ja, al aan de kant gestaan om iemand in te halen en uh, te voorzien van bloemen en, uh, en andere lekkere snoepjes en dat soort zaken. 0800 1121 is het telefoonnummer van Radio 1.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 Nancy Shinatra in de nacht op een en die is boots are made for walking uit 1966. Aan de telefoon heb ik mevrouw Aerts, goedenacht. Hallo mevrouw Aerts, bent u daar? Ja, ik ben er. Heel goed. U heeft voor de twaalfde keer meegelopen met de avondvierdaagse. Ja. En ik moet al zeggen dat ik dat een hele prestatie vind, want u bent 85 jaar. Ja. Kunt u iets harder? Dat zal ik zeker doen. Ja. Maar u heeft dus voor de twaalfde keer meegelopen? Ja. Maar nu moet ik eerlijkheid zeggen. Ik heb hem elf keer tien kilometer gelopen en nu de vijf. Want er zat nu een, een tijdbestek van haast zes jaar tussen. Oké, okay, want waarom, waardoor zat er zo'n tijd tussen? Waarom? Nou, ik heb hem in 2004 voor het laatst gelopen. En toen hebben ze me uit mijn, hielen, uit mijn schoenen gelopen en toen ben ik gevallen. En toen mijn pols gebroken en een scheurtje in bot... Zo. Dus uh, ben ik even een poos zo zoet mee geweest ja. en toen zei mijn dochter man maar niet doen en uh, bub, bub, bub, Maar het ging nu toch weer kriebelen ik denk, ik ga het toch weer doen. Ja precies en, en, en met, met wie heeft u dan nu uh, de Avond gelopen? Nou met een, uh, een paar dames die ik ken van de sportschool. Ik ben ook namelijk nog op de sportschool, ja. twee keer per week. Ja. En ik vind het allemaal heel leuk om te doen. En het was, een, het was een leuke en gezellige tocht? Ja, we we ontzettend veel gelachen enkel de maandagavond zijn we weggeregend. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, hè? Ja, dat hoort erbij inderdaad. Als je, je daar goed op, op kleedt en zo dan, dan ja, moet je dat maar kunnen. Ik, ik zit daar toch nooit mee hoor. Verdregend of white of wat. ik bleef nooit nergens thuis voor. Nee. En, wat wat vind je nou het leukste aan de avondvierdag? Is dat nou de gezelligheid of is het juist ook uh, gewoon de, de prestatie, het lopen? Nou, het, het, het gewoon in beweging blijven en dan ja, onder de mensen. Want ik ben nu alleen. En dan, ik dacht, nou, achter de lamellen zitten heeft het ook geen zin. Nee, gewoon lekker erop uit en, uh, en meelopen. Ja, en ja. raad het iedereen aan die nog uit de voeten kan. Want het is gewoon ja, ontspanning voor me. Ja. Nu, uh, heeft u het gesprek aan het begin ook gehoord van deze uitzending? Uh, nou, niet helemaal. Ja. Er was een meneer die was het tegen, hè? Ja, een meneer die was er tegen. Die zei dat het uh, in ieder geval voor een, uh, voor een gezin... dat het veel stress opleverde met de kinderen. Ach, wel nee. Maar ja, dat is iets een persoonlijke inslag, hè? Ja, bovenop de normale uh, dagelijkse gang van zaken... moest er dan ook nog in één week... Moest er heel intensief uh, rekening gehouden worden met... zo laat moeten we daar zijn, we moeten nu gaan lopen. En... Ach, het is me net hoe je het allemaal plant, hoor. Het gaat allemaal vanzelf. Ja. Maar ja, goed... Het is goed dat we allemaal niet eender zijn, anders was het ook saai. Ja. En, en, en de, de, de, de wandelmaatjes, uh, ja, om het zo maar te noemen, waar u mee gelopen heeft, ja. die hebben nu voor het eerst gelopen of waren die ook al ervaren? Nou ja, dat waren ook al ervaren dames hoor. Die, uh, die een is 50 en die andere denken iets jonger, maar gewoon... Ja, ik, al met al. Ik, ik, ik, ik vind het allemaal heerlijk om te doen. Als nee. je maar in beweging blijft. Ja, dat is echt het motto voor u. Om lekker in beweging te blijven. Ja. En die medaille die u dan krijgt, dat is gewoon leuk, uh, leuk meegenomen. Oh, dat heb ik al lang ergens in een schaaltje gegooid, hoor. Dat is het niet. Dat gaat mij gewoon om het doen. Ja, die ligt in een schaaltje bij de andere elf. Ja. ja. <laughs> die vinden ze wel. Ja, precies. Nou, ik wil u bedanken voor uw verhaal, mevrouw Aarts. En uh, nou ja, als u het uh, nou, mag meemaken volgend jaar, dan wens ik u weer een, een mooie tocht. Dank u wel. Oké, okay, goedendag. Goedendag. U kunt bellen naar Radio 1 over de ja, vierdaagse, uh, avondvierdaagse, maar u mag ook uh, meepraten over de vierdaagse van Nijmegen. Misschien heeft u daar wel ooit uh, aan uh, meegedaan of nog steeds. Telefoonnummer van Radio 1 is 0800 1121.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 Winter in the west coast, cool out by the sea window no and knows my name. I'm on the road like Jack Jack. Dat gaat over de reizen die een Amerikaanse schrijver maakte. Die heette Jack Kerouac. En die wilde het leven van een Amerikaanse reiziger vastleggen. En die ontwikkelde daarvoor een spontane stijl van proza. En zijn boek On the Road uit 1957, dat is hier een goed voorbeeld van. Hij schreef dit boek in minder dan drie weken... op een enorme rol papier van meer dan 40 meter lang. En zangeres Brooke Fraser die raakte geïnspireerd door het boek... en schreef het liedje Jack Kerouac. Aan de telefoon heb ik Corrie, goedenacht. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ik bel eens even over al die zeurende mensen over de avondvierdaag. Ik maak me daar een beetje boos over. Ja, en wat maakt u boos? Nou, uh, dat iemand zegt, ik moet zoveel regelen. En, uh, ik, ik, het is bijna elk jaar dezelfde data. Het verschuift iets omdat het op een dierzegwoezelde uh, vrijdag moet zijn. Vroeger was het uh, zaterdag het einde. Dat was geweldig. Met de drumband ervoor en de bloemen en de... En nu in het onderwijs, uh, ja, ik, ik zit al jaren in het onderwijs en de laatste jaren loop ik niet meer mee. Maar ik heb altijd meegelopen en het is altijd even leuk. En die mensen die zo zeuren over dat ze van alles moeten regelen. Als ik zeg dat ze vier avonden achter elkaar bij de bank 1000 euro kunnen halen. Nou, dan weten ze een heleboel te regelen, want ze staan voor de bank. Ja, maar dat is me nogal niet een beloning, als dat zo zou zijn. Nee, maar bij wijze van spreken, ja, bedoel ja. maar. Uh, ik bedoel, uh, voor een eigen. Je, neemt... je hebt toch kinderen? Nou, heb daar wat voor over? Ik word daar zo moe van. Ja. Al dat gezeur altijd. Doe vier avonden in het jaar. Goh, goh. Daar maar je... ik doe maar zo. Als je zegt van uh, je mag daar iets gratis halen, dan staan ze wel. Dan weten ze van alles te regelen, want dan staan ze daar vier ja. avonden. hoor. Ja. U zegt ook, je kan je gewoon op instellen, je weet wanneer het is. Je kan je er hartstikke op instellen. Het is altijd in juni of altijd eind mei, begin juni. Uh, ik woon zelf in Amsterdam. Wij vonden het niet meer zo leuk om in de buurt van de school te lopen. We zijn de alternatieve vierdaagse gelopen. Die is dan wat eerder. Die is in het Amsterdamse bos. Nou, het is geweldig. Die kinderen lopen wel drie keer. Want iedereen alleen maar heen en weer. Dat vraag maar. Want leeft het ook echt dan? In Amsterdam is een grote stad. Heb je dan echt verschillende wijken waar dat in georganiseerd wordt? Alle wijken. Vroeger was het vanaf de oude rij vertrekken. Iedereen liep daar. En dan bij oude rij beginnen, oude rij eindigen, vier avonden. Toen hebben ze dat, dat was te massaal. En toen hebben ze dat via, via allerlei buurten gedaan. Dus nou ja, iedereen kan gewoon in zijn eigen deelraad of in zijn eigen buurt. En de alternatieve eh, is ooit. Dus jij heeft ooit iemand gedaan omdat ze vonden dat ze in de natuur moesten lopen. Toen zijn wij dat ook met school gaan doen. En nou, eigenlijk was dat heerlijk, want je lief vier avonden in het Amsterdamse bos. Ja, precies. Dus de alternatief is echt voor, voor in het leven geroepen om dus door, het, door de natuur. Echt meer ja, door de natuur te Ja, Waarschijnlijk wel. Ja, ik, ik, dat, dat, dat, weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, wij vonden het niet zo leuk om uh, ja bij ons in die.. Uh... In, in, in de buurt te lopen, want ja, dan loop je eigenlijk tussen de huizen en we voelen me van. Uh, weet je wat, we gaan door de bossen. Nou ja. ja, die kinderen die lopen echt een drie keer hoor. Ja, die, ja precies, dat doen ze echt. Ja, die, zonder... rennen alles maar heen. die rennen alles maar heen en weer. Ja. En, en dan, dan, dan, dan, dan gaan ze. De, de, ja, en vooral in het bos, dan ga je ze achter een boom en weet ik veel, ze vissen ze in het water en uh, weet je wat ze allemaal doet? Ja, ze zijn niet te houden, ze springen heen en weer, ze rennen eigenlijk bijna. Ja, ze rennen altijd heen en weer. En ja. dat is gewoon prettig, want je hoeft niet op je hoeft in principe niet op te zetten, want ze hoeven niet over te steken. Nee. En, en u... ik, ik begrijp die mensen niet die altijd zo zeuren. Ik, ik, ja, ik word er een beetje boek van. Eigenlijk. Ja. Nee, dat, dat, het wordt steeds lastiger. Het wordt steeds lastiger om iets met kinderen te doen. Want als de ouders er iets voor moeten doen, dan lopen ze te zuchten en te kreunen en je krijgt ze niet eens voor een gesprek op school. Nee. Nou, dat, het gaat toch om je kind? Ja. Waarvoor heb je dan kinderen, denk ik dan? Ja, ja. U vindt wat dat, ik ze, echt... u, u vindt dat ik ze er dammer. makkelijk mee omgaan? Wat zegt u? U vindt dat ze er heel makkelijk mee omgaan, sommige ouders. Ja, ik heb altijd wel een excuus. En, en, en als je dan kijkt, en, en als je dan eigenlijk om het hoekje kijkt, dan, dan, dan zitten ze achter de televisie of achter de computer. Of, ze zijn gewoon eigenlijk te broed om, wat, om even wat te regelen. Ja. Tuurlijk, ik snap het best wel als je werkt en. Uh, maar hemel, zeg vier dagen over ja. een heel jaar. Het is, het is een kleine moeite volgens vond. u. Ja, ik ja. Uh, vind het een beetje overdreven hoor. Maar, en, uh, respect voor die mevrouw die daar... Uh die daar loopt. Ik vind het als een buurman meeloopt. Ik vind het uh, alleen maar hartstikke goed. Maar ja. ja, het is toch de oude generatie die dat doet. Ja. Maar dat kan wel door. Daar ben ik toch even benieuwd. Uh, u, u werkt dan in het onderwijs en, en u, u maakt zich terecht uh, boos om, uh, om zeg maar, de ouders die het uh, te druk hebben, niet te veel vinden om de kinderen naar de avondvidaags uh, te laten gaan. Heeft u dat in de afgelopen jaren in het onderwijs ook gemerkt dat dat steeds meer afnam? Dat minder kinderen daaraan mee gingen, gingen doen? ja bij onze, ja ik zie het zelf iets speciaal onderwijs dus dat is wat dat was ook wat lastiger omdat kinderen natuurlijk van overal komen mm -hmm. dus vandaar dat wij ook die alternatieven ook zijn gaan doen onder andere dat je makkelijker afspreekpunten hebt. Uh, dus dat, dat maar ik, ik weet het niet als ik hier in de buurt bij mij kijk waar ik waar in de, in, ja dan lopen er nog heel veel ja er zijn en nog... Ik, en, ja ik, ik nee ik kan niet zeggen dat het... Uh, ja, natuurlijk is het, het is het ietsje minder. Want ja, uh, we moeten op vrijdagavond naar de camping. Of we moeten, weet ik veel wat, is het allemaal versmoedig beginnen. Ja, ja. Maar het is ja. nog steeds druk, hoor. Ja. Het, is een, het is absoluut geen aflopende zaak. Laat ik het, je moet het niet vergelijken met vroeger, toen ik liep. Ja, dan had je niks anders. Maar in principe... Maar misschien, misschien, misschien haalt hij hier nu ook juist de kern naar boven van, van de, ook de ouders eigenlijk. Vroeger zegt u, je had je hart net anders. Je had de en dat was leuk, daar ging je naartoe. En nu zijn er waarschijnlijk gewoon heel veel mogelijkheden om te kiezen en om naartoe te gaan. Ja, ja ik, spoor, ik heb altijd gesport als kind. Mm -hmm. vanaf, vanaf dat ik geloof ik zes was of zo, tot, uh, totdat ik, ik sport nu nog steeds. Maar, dus dat, dat, dat is het excuus. Ja, eigenlijk is het... Ja, een keuzemogelijkheid. Ik denk toch dat het een probleem is van de, van de, van de vele keuzes die er zijn. Ja, ja, dat zou kunnen. Daar nou, de keuzes van wat, televisie of computer hoor. Ja, nou bijvoorbeeld, maar ook wat u zegt, de ouders kunnen ook kiezen van nou we gaan lekker een weekend weg of. Uh, uh, nou was het maar zo. Was het maar zo? Doen ze dat niet volgens u? Ach wel nee. Tweede kerstdag, tweede Pinksterdag, tweede paar. we zitten allemaal. Ze gaan alleen maar winkelen. Dus het enige, als ik keer zouden Ja, die stand... maar dat, dat is ook een vorm van, van vermaak. Dat kan ook in plaats van, dat is ook een vorm van vermaak, die ze in plaats van uh, de avondvierdaagse... Ja, bedenk eens wat anders, ga lekker met ze naar het museum, ga lekker naar de borst, nee. ga lekker, nee, nee, we moeten winkelen, ja, ja, nee. ga naar de kopen. ga weet ik veel, maar ja, ik vind, wat betreft. ja, nou, dat kunnen we wel achter, televisie, ja. zien we jullie wel een dvd'tje. Ja. Nou ja ik, ja, ik werk nu al 41 jaar in het onderwijs. En... Ja, precies. U, uw, uw punt is duidelijk. U heeft al heel veel meegemaakt, hoor ik. Ik heb al heel veel meegemaakt, <laughs> ja. hoor. Ik, ik wil u bedanken voor uw verhaal, uh, Corrie. Is goed, oké. Okay. En een prettige nacht nog. Ja, hetzelfde. Dag. Dag. Ik ga naar Ineke. nacht. Goedenacht. Kunt u zich uh, vinden in de onderwijzeres? Uh, ja, ik ben toevallig zelf ook in het onderwijs geweest een tijd. Maar... Uh... Uh, om nou dus zo negatief te praten. Nee, dat kan ik niet. Ik vind het uh, avondvierdaagse gebeuren ontzettend leuk. En inmiddels mijn kleinkinderen die uh, staan gewoon te springen om mee te doen. We gaan toch weer. Ja. Dus u, heeft, u maakt niet echt mee dat, dat uh, ouders zoveel keuzes hebben... dat ze denken, nou, we gaan een weekend weg of we gaan dit doen. Oewel, oh, maar... ze hebben keuzes genoeg en ze doen ook veel... Maar die, die avondvierdaagse, die is heilig. En, uh, deze week was het zelfs, uh, nou ja, dinsdag was mijn kleindochter jarig. En ze moest naar Paarden rijden. En daarna moest ze nog eventjes de avondvierdaagse lopen. En dan komt pa later uh, met boterhammetjes naar de manege. En daar uh, eten ze wat. En dan gaan ze lekker lopen. En dat op de verjaardag met, ook nog? Met de, en ja, met de broertje erbij. En... Dat gaat allemaal uh, lachend. Ja. Ze genieten ervan. Maar het voordeel daarvan is dat als je de avondvierdaagse loopt... dat je dan ook veel makkelijker uh, andere dagen is gaat lopen. De op, het bos in. En daar kan je ook uren lopen. Ja, ik denk dat het ook weet die, versterkt. Ja, dan weten de kinderen dat dat kan. Ja, dus, dus dat je eigenlijk gewoon meeneemt en laat zien... Van, kijk eens hoe leuk en mooi en, uh, en gezellig dit is. Ja, het is toch heerlijk. Ja. Heeft... Ik heb er zelf ook altijd van genoten. Ja, want heeft u veel avondvierdaagsters gelopen vroeger? Ja, met school. Daarmee begint het natuurlijk. Toen ben ik lid geworden van een wandelvereniging. En nou, dan moest je onder de veertien dagen. Had je een trainingsmars, dat was fantastisch. En daar liep je ook allerlei marsen. De duinenmars en de nationale wandeltochten... En, uh, je ging ook wel naar andere steden om ergens te lopen. En dat was fantastisch. En dan natuurlijk de grote Vierdaagse in Nijmegen. Daar heeft u ook aan meegedaan? Ja. zo. heb ik vier keer gelopen. zo. Hoeveel, kilo ja, hoeveel kilometer? Veertig. De veertig. In mijn schooltijd hoor. Ja. In mijn uh, jeugd. Ja. Was dat vroeger ook als je, als je met zo'n, uh, zeg maar op school, als je niet meedeed met zo'n avondvierdaagse was je dan ook een beetje een, ja, een outsider in de klas? Ja, eerder. Uh, eerder een outsider dan dat, uh, dat je daar uh, jaloers om aangekeken werd. Ja, ja. Dat niet. Dus het kwam ook niet heel veel voor vroeger dat je niet dat Je, dat je, je ging niet mee graag ging... mee. Ja. ja. Tuurlijk. To en nou, dat wat ik nu merk met die kleinkinderen toch ook, die, die gaan graag mee. En uh, ze komen overal vriendjes en vriendinnetjes van school tegen. En, dus er zijn er gewoon heel veel. ja. Het is een, een mooi een mooie iets, zegt u. Het is genieten. Ja. En je leert ervan lopen. Je, je, uh, je gelooft erin dat je het kunt. Ja, ja. Leert... En dan is het ook niet erg om zaterdags uh, ergens naartoe te gaan. Nee. Ik vond het interessant om even te horen, Ineke. Ik ga volgende u er zeker over doorpraten en ook zeker over de Vierdaagse van Nijmegen. Want ik vind het heel interessant om daar uh, mensen over te spreken. Ik bedoel, ik heb vroeger zelf de gewone aan Vierdaagse lopen en de Vierdaagse, dat is voor mij toch wel een heel groot iets. Ja. Dat vind ik wel heel knap nou, als mensen. Vroeger was het wel fijn. Uh, ja, dat is inmiddels 45 jaar geleden. Maar als ik het nu op de tv zie, dan is dat toch wel één lint van mensen. Dat is... Ja. Precies. Een beetje erg veel. Ja, nou daar gaan we volgend u nog over doorpraten over de Vierdaagse. Ik wil u bedanken voor uw telefoontje. Oké. Okay. En nog Ineke. Daag. U kunt er mee praten over dit onderwerp, over de vierdaagse in het algemeen. Over de druk die soms wordt ervaren in gezinnen. Of dat u zegt, van, nou, ja, dat is echt absolute onzin, het is juist hartstikke mooi. Je leert mensen op een andere manier kennen. Uh, u kunt erover meepraten, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Radio 1, 0800-1121. U kunt ook mailen als u niet in de gelegenheid bent om te bellen... naar nacht.eo.nl. Dat is nacht.eo.nl. En volgend uur, dan praten we door over het wandelen en de marsen. Tot zo.